Islamitische staat heeft een aanval op een politieagent en een militair in Cairo opgeëist. De twee werden gisteren doodgeschoten in hun auto in een buitenwijk van de Egyptische hoofdstad. Het is niet duidelijk of IS ook echt achter de aanslag zit. In de Sinaï-woestijn plegen groeperingen die banden hebben met IS geregeld aanslagen. In de badplaats Hurghada werden gisteren nog drie toeristen uit Oostenrijk en Zweden aangevallen met een mes. Ze raakten licht gewond. De Syrische regering is bereid om aan te schuiven bij het vredesoverleg dat op 25 januari in Genève van start gaat. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken doet Damascus alleen mee als het eerst inzage krijgt in de lijst met namen van Syriërs die ook uitgenodigd zijn voor het overleg. De VN-veiligheidsraad ging in december unaniem akkoord met een routekaart voor vrede in Syrië na vijf jaar strijd. Voor het vredesproces is twee jaar uitgetrokken.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 to say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 Er blijven er weinig auto's je over, streef, hoor, zo dadelijk. Ja, zie je het al voor je, Albert-Jan? In het donker sea, zie je ze niet. En dan rij je met een bloedvaart over het circuitpark, Zandvoort Tijdens de nieuwjaarsrace 2016. Nou, dan heb je volgens mij wel een probleem, hoor. Dan heb, oh nee, dan heb je een uitdaging. Zo heet dat. Nee, nee, ja, een echte uitdaging. It is, are you with me? I want to dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by swimming blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me?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 zo dadelijk gaan we naar Willem van deze circuitpark Zalvoort. De nieuwjaarsrace die daar vanmiddag om half vier gestart is. Eens even kijken of er nog steeds 31 autootjes rondrijden... of dat het er inmiddels minder geworden zijn. En alle andere spanningen worden het zo dadelijk van Willem van deze. Maar eerst deze klassieker van Den Hartman. Hier is We Are The Young. Je kent hem niet, hè? de meest grote hit van uh, deze man Dan Hartman. Relight My Fire. Nou, die draaiden we ditmaal niet. Maar wel een andere gauw houden voor hem. En ook een hele goede plaat trouwens. Je hoorde, we are the young CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer over naar een inmiddels wat donkerder worden. Circuit uh, Park Zovoort. Tijdens de nieuwjaarsrace met uh, Willem van Dessen. En uh, aan een, ja. le aan een lekker soepie, hoor ik. Ja, ja, ja, dat ga ik zo doen. Oh, oké. Okay. Uh, jullie op de hoogte houden van. Uh... ...wat zich afgesloten op uh, Circuitbuik Park Zandvoort. De uh, nu-jaarsreze race over vier uur, uh, zoals eerder gemeld, al. Inmiddels drie kwartier zijn we onderweg. Uh, ja, als we dan even kijken naar de kwalificatie, naar de eerste vier uh, die zich gekwalificeerd hebben... ...dan is er nog maar één uh, van die eerste vier uh, die goede zaken doet. En dat is degene die van de uh, derde positie getrokken is. Dat is uh, de Porsche uh, met Van Berlo en uh, Herber. Die rijden aan de leiding. Uh, de andere teams uh, die ook aan de leiding... Uh, deze équipe uh, Coles, Riet, uh, Rijnbeek, uh, Tahiri en uh, de équipe van de Middelburg-Sjöndring. Die hebben allemaal uh, problemen inmiddels. Dat, en, uh ja, lange pitstop zijn daardoor uh, verder uh, naar de achteren gevallen. En willen ze hun uh, goede klassering in de kwalificatie omzetten naar uh, podiumplaatsen... Uh, dan moet er nog heel wat uh, gebeuren voor die equips. Ze hebben daar wel eens nog uh, drie uur en drie kwartier uh, de tijd voor. Maar op dit moment is het de twee equips uh, uh, van Berlo Herber... Uh, met een goede uh, die uh, aan de leiding rijdt... Uh, met op de tweede plaats uh, de equips harbeck uh, uh, Market. Uh, dat zijn Duitsers... Uh, met een de derde uh, moeten we wederom uh, Duits gaan spreken. Dat is uh, Fischer en Asman. Uh, die rijden in een BMW. En opvallend uh, op de vijf plaatsen vinden we terug uh, Daan Stots. Uh, die samenrijdt met Stijn, Stijn Schotthorst hier in een BMW. En die zijn gestart van een achttiende positie. Dus die zijn uh, heel goed onderweg. Uh, op dit moment is dat uh, Daan Stots uh, die uh, rijdt. Uh,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 mee te rijden, wel om zich uh, scherp te houden natuurlijk, maar uh, zijn uh, hoofdpunt uh, ligt in het uh, Formula Race en dan gaat hij uh, dit seizoen weer doen op een uh, ja, behoorlijk uh, hoog niveau als we uh, mogen zeggen, uh, want GT3 is niet dit. Ben je er nog? Ja, ik ben er <lacht> nog. <lacht> ik hoor een <lacht> die, Nou, die is weg. <lacht> niet snel. Maar uh, 31 auto's gestart, uh, uh, uitvallers. Ja, tot nu toe uh, twee, maar ja, wat heet uitvallen uh, we hebben een vier uur en uh, ja, staan met auto's in de pits, uh, die worden gerepareerd en die gaan dan uh, waarschijnlijk straks nog verder, dus uh, als je echt uitgevallen bent in zo'n vier uurzeus, uh, ja, dat uh, kan je pas achteraf uh, zien of iemand uitgevallen is want ja, na tien minuten uh, kwartier in de pits kan je weer verder en kan je toch uh, redelijk nog uh, je kwalificeren aan het einde van de race Oké, okay, we komen straks weer bij je terug. Bedankt voor deze update. En we komen straks nog even weer bij jou terug voor de laatste update en stand van zaken. Ja, gaan we doen. Ga ik even kijken of de zoek waarom is. dan is. Heel goed. Heerlijk, eetspakelijk. <laughs> Tot ja. straks. En wil je trouwens meekijken op Circuit Park Zandvoort? Dat kan heel eenvoudig via onze CFM-app. Kijk dan even onder PitCam in het minuutje En je hebt rechtstreeks verbinding met Circuit Park Zandvoort. Deze hebben we het daar niet gehoord. Hier is Tom Jones en de Sex Bomb. Me baby. Lack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 En hoe laat was die uitzending? Uh, 21 uur. 21 uur. Nou, als u dat aanklikt, dan komt er. Mocht u nog een keer willen luisteren, kun u hem terugluisteren. En dan ongeveer halverwege, hè? Na 31 minuten. Nou, oké. Okay.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 zag ik je lopen en ik dacht oeh, oeh ik was meteen ondersteboven en jij jongen de oeh, en we liepen samen verder en ik dacht oeh, oeh was er mij niet zo goed En ik weet niet wat ik doe, doe, hoe zijn we hier beland? Oeh, oeh. En we vliegen door de dagen. En het voelt Eigenlijk niet vragen Maar wat nou als ik het Doe Doe Wil je samen verder En ik dacht als Was er waar je denkt zo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 van uh, Miss Patriot, samen met Nielsen en Hoe. Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, hoe is het daar op het circuitpark Zoonvoort? We gaan het aan uh, Willem van deze, uh, vragen die bij de nieuwjaarsrace aanwezig is. Als eerste, was je soep lekker uh, Willem? Ja maar, uh, ik weet niet of jullie mee zaten te kijken. Ik ben net de laatste <laughs> Ja, nee, dat bedoel <laughs> ik. Bedoel ik. <laughs> ik. <laughs> ik wist het wel. Ja. ja, maar de circuitparks uh, ja, de vierde USA is de nieuwjaarsrace. Uh, het begint aardig donker uh, te worden inmiddels en dat, is, uh, ja, dat maakt het echt zo leuk uh, natuurlijk. Allemaal extra verlichting op de auto's, ook, uh, zodat ze toch wel uh, goed zichtbaar zijn voor ons, maar ook uh, voor elkaar. Uh, inmiddels uh, zijn we ook in het uh, gedeelte gekomen waar uh, de eerste pitstops gaan uh, plaatsvinden. Met name uh, voor de rijderswissel en bandenwissel eventueel. En, uh, ja, dat heeft altijd gevolgd dat Jan Koplag uh, van Berlo-Herber... Uh, uh, ja, die hebben inmiddels wel een uh, pitstop gemaakt. Uh, de equips uh, die daar vlak lagen uh, nog niet... dat uh, geeft op dit moment de stand uh, dat de equipe Hardback... Uh, Markert uh, aan de leiding ligt uh, met op tweede plaats uh, Fischer en Asman. En op een de derde plaats uh, inmiddels de team van uh, Stots en uh, Stijn uh, ja, Ook die teams uh, zullen zo, zo dadelijk een pitstop gaan uh, maken. en uh, Heeft iedereen de pitstop gemaakt? Dan uh, hebben we weer een overzicht van uh, hoe de uh, daadwerkelijke stand in de website is.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 Schijfwak uh, wel vol bezet zijn in het uh, mooie show van uh, uh, www.schijfwak.nl, uh, maar ook zijn zo'n uh, erende opstijde uh, padwuttig uh, om zich warm uh, te voelen. Even, even geen iets anders. Uh, Willem, zijn welke evenementen dit jaar op het circuitpark Zandvoort kijk jij met name naar uit? Jeusje, mina. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. ja. ja. <laughs> nou <even staan. laughs> Nee maar goed. Nee, nee maar goed, uh de DTM uh, gaan we kijken. Gaan we dit jaar uh... Ja, uh, ook uh, masters natuurlijk weer krijgen met uh, ADAC, GT. Dat zijn evenementen om uh, naar uit te kijken. De volledige kalender is nog niet uh, helemaal bekendgemaakt door het circuit. Nee. Uh, dus uh, ja, het is even afwachten. Maar de twee die ik net opnoem, uh, ja, dat zijn wel degelijk evenementen waar ik naar uitkijk ook uh, natuurlijk.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 het gedicht, maar eerst Keith Bush. ...om weer eens terug te horen de singer van Cape Bush en de Watering Heights. Het is inmiddels precies kwart voor vijf in een donker worden zandvoorts. En dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. Witte pracht in poedervacht. Betovering na winternacht. Het groene gras verstopt. Als wintermantel...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 En moeggespeeld gespeeld gaan we weer naar huis, naar ons heerlijke, heerlijke verwarmde huis. Wat een mooi gedicht van de dag weer, uh, Albert-Jan. En wat waren dat mooie winters, hè? Dat waren mooie, koude winters. Dat zou je ja. ooit nog terugkrijgen? Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. tochtje of zo, hè? Dat zou ook alweer een keer uh, leuk zijn. Houden we houden het in de gaten. Hier is Gina Fanelli. You gotta move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 Ja, nou ja, dat komt eigenlijk waarschijnlijk dat ik het over auto's heb door deze plaat die we net draaiden. People Cut a move, you're de Gino finale. Ja, dit is echt zo'n ijspret plaatje, hè. Hula Hoop van Omi. Omi hey. And when she passed me by and gave a wink and a smile, and I was on cloud nine, love. The way you move your hips and lick your lips, the way.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 The Maghreb <laughs> and Europe and I saw it shine the Balkan. The most the people who suffer the most are from Congo, Kosovo and Pakistan, Sierra Leone, Sudan and Afghanistan. Je ziet wat gebeurt, een kleine kind van acht jaar. Oh, met een Dimitrië. Dit is niet correct. We hoort spelen met speelgoed. Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoewel moet zo'n kind nog lijden. Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. Bevrijden van de druk. Nee, ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het worden leraar dat... Te... Dat was uh, Marco Borsato, en... samen met Alibi. Alibi, en wat zou jij doen? Nou, gewoon luisteren naar Entertainment Voor You natuurlijk, hè? Zo dadelijk met Fred, Hij is er weer. Jawel. Hij is er weer. weer twee uur lang. Goedemiddag, Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Hoi, hoi. Ja, dus weer de komende twee uur blijf luisteren naar je lokale zender. Want dan is het entertainment voor jou met... Hé, hey, Fred is er weer. Ja, ja, hij is er weer. Helemaal goed. Mooi. En, uh, en wij zijn er morgen weer. Ja, en uh, volleyballiefhebbers half zeven niet vergeten. Nederland 2, de finale van het OKT. Tussen Nederland en Rusland winnen ze dat. hebben ze zich rechtstreeks geplaatst voor de uh, Olympische Spelen in Rio. Morgen uurtje, Sanford op zondag, tussen 2 en 5. Uh, twee, twee en drie. En dan <laughs> de... tussen 3 en 5 hebben we de... het uh, nieuwjaarsconcert helemaal live. Helemaal live op uw eigenste radio. Hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen. Stop Dag! Tot morgen! Doei! Doei!